Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. De politiebonden hebben aangekondigd dat ze met nieuwe acties Prinsjesdag gaan verstoren. Zo willen ze het kabinet proberen te raken. Het conflict tussen de politiebonden en minister van de Steur over een nieuwe CAO zit volledig vast. Afgelopen weekend voerden politiemensen actie door niet mee te werken aan voetbalwedstrijden. Daardoor ging een aantal wedstrijden niet door. Later vanmiddag maken de bonden bekend welke acties er nog meer volgen. De minister zegt dat als de openbare orde op Prinsjesdag in het geding komt, hij naar de rechter stapt. Ook de KNVB is voorstander van minder politie bij voetbalwedstrijden. De bond gaat komende week in gesprek met burgemeesters en met de clubs die het afgelopen weekend vanwege de politiestaking al speelden zonder begeleiding van agenten. Eerder vanmorgen zei politiebond ACP al dat het een goed idee is om te kijken of de politieinzet bij voetbalwedstrijden kan worden teruggeschroefd. In Syrië heeft Al-Nusra aangekondigd zich terug te trekken... uit het gebied dat grenst aan Turkije. De Turken en de Amerikanen willen in dit gebied... een bufferzone tegen IS creëren. Al-Nusra is de vertegenwoordiger van Al-Qaeda in Syrië. Al-Nusra vecht ook tegen IS, maar wil niet samenwerken... met de Tur Turken en Amerikanen. De terugtrekking van de Nusra-strijders kan ook andere redenen hebben. Mogelijk wil het front de handen vrij hebben... om in andere provincies de strijd aan te gaan met de troepen van Assad. De bijkorf gaat dit jaar geen zwarte, maar vergulde pieten ophangen. Tegen persbureau ANP zegt de winkelketen dat vergulde pieten bij de nieuwe, luxe koers van het bedrijf passen. Over het uiterlijk van het traditionele zwarte piet met een zwart gesminkt gezicht is veel discussie. De bijkorf zegt die met belangstelling te volgen, maar legt zelf geen verband met het uiterlijk van de pieten. De vergulde pieten zijn straks te zien in de vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Amstelveen. Het weer in het oosten is het grijs en valt er wat regen. In de rest van het land droog en af en toe zon. Het is 20 tot 24 graden. Dit was het SMV Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de muziekboulevard. Bruno. Hey, what's up? You hanging out down here with us under the boardwalk? That's man. I down. When the sun meets down, it melts the tar up almost.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 Thank you. Cerco non lo so, ma so che niet se tutto ciò Maar trovo weet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 At least we stole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 Stem op jouw favoriete zomerhit. En maak kans op een zonvakantie in Tsjechië. Ga nu naar zomerse50.nl en stem. De Zomerse 50 2015. Hoor je overal. De zomers 50. Flawless People tell me not to let Myself evolve, let myself evolve. Dus nu weet wat ik heb meegemaakt. Ik te Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb Ik Black. Een hete zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. You've been told, if you don't ask you don't get How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet